Jouw willen is aan water, mijn haren golven in de golven van geluid uit een zekere mond. Ik zwijg, ik weet, wanneer ik spreek jouw willen zich naar binnen wurmt. Mijn armen aan touwen, mijn wensen aan randen en ik slechts wanhopig.